Freddy van Tijn met het NOS-journaal. pvv Aanleiding is de kwestie Voortman. Dat Kamerlid van GroenLinks werd verdacht van lekker van namen naar de Telegraaf. Na een lang vergaderen is een streep onder de kwestie gezet. Maar vandaag schrijft de Telegraaf dat het lek wel bij GroenLinks zat. De man die de boekhouder van Auschwitz wordt genoemd, heeft tijdens de eerste zittingsdag van zijn proces in Duitsland om vergeving gevraagd. De oud-SS'er Gröning van 93 zei, voor mij staat buiten kijf dat ik moreel medeschuldig ben. Hij voegde eraan toe dat de rechter moet beslissen of hij ook strafrechtelijk schuldig is. In eerdere interviews noemde Geuring zichzelf slechts een radertje in het geheel. Hij staat terecht voor hulp bij de moord op zeker 300.000 Joden. In de Duitse stad Bochum is de rechtszaak begonnen tegen de Nederlander Paul R. Die wordt verdacht van matchfixing bij voetbalwedstrijden. Hij heeft gedeeltelijk bekend. Volgens de Volkskrant heeft R. ook de Nederlandse scheidsrechter Geuse Bujuk in verband gebracht met matchfixing. Die fluit nu komend weekende niet. Hij krijgt rust om de publiciteit rond zijn persoon te verwerken, meldt de KNVB. Oud-president Morsi van Egypte is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zeker 10 betogers bij massaprotesten eind 2012. Morsi was de eerste democratisch gekozen president van Egypte. Uiteindelijk werd hij in 2013 na maanden van onlusten door het leger afgezet. Steeds meer mensen worden ziek van verkeerslawaai. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 700.000 mensen ernstig last van de herrie hebben. En nog eens 300.000 kunnen er niet van slapen. Volgens onderzoekers leidt dat tot stress. Per jaar zouden zelfs 84 hartinfarcten zijn toe te schrijven aan lawaai. Zo'n 450.000 huizen staan in gebieden met veel verkeerslawaai.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 Toen zei mijn vader, dat kan niet, want dat komt in onze kringen niet voor. Nou, daar schoot ik dus geen flikker mee op. Dus toen ben ik naar mijn biechtvader gegaan op het seminarie, Pater van geneugten. Hij <lacht> zei, je waarde, volgens mij ben ik homofiel. En hij zei om dat kan, want dat komt in onze kringen veel voor. <lacht> ja, ja, dat klonk een stuk bemoedigender, hè?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 Mag ik het zo uitdrukken? Dus in grote nood zijn we naar onze rector gegaan en daar legden wij onze zaakjes op tafel. En de rector keek ons streng aan en zei, heren, aan u de keuze, zingen of de kerk uit? <lacht> jo, daar stonden we op de gang bedremmeld als homo erectus interruptus. <lacht> en ik ben seminarie seminari afgegaan en gaan werken in de wijnhandel van een oom van mij in Rotterdam. En bij een proeverij ontmoet ik op een dag een lief meisje... Janetaats Taats van Hagen Een nicht van de bekende schapenvokker. herinner je die nog? Nou, wij voelden iets voor elkaar. Laten vriendschappelijk, maar ik merkte dat het bij Janne serieus dreigde te worden. Dus toen heb ik er apart genomen en ik heb gezegd... Janne, lieve. ik moet je iets bekennen, ik ben anders dan jij denkt. Ik val op jongens. En toen zei Janne heen het niets, ik ook. <lacht> Nou, dan lullen we er niet meer over. <lacht> en toen dus zijn wij getrouwd. Leuk huis gevonden in Kralingen, bij Rotterdam. Drie lieve kinderen gekregen. Dus het ging eigenlijk best aardig op onze manier. En ik had af en toe wel mijn avontuurtjes. Dan zei ik tegen liever, ik ben een paar dagen weg. Ik ga even schieten. <lacht> en Sjane vond dat best als het maar discreet gebeurde.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 of iets anders verschrikkelijks in Afrika, daar ben ik even kwijt. En ik zit naast de uitgever Thomas Rapp. Lieve man, heldere blauwe ogen, correcte schoenen. En ik vertel iets over mijn leven. Laat me zeggen wat ik jullie net in het kort geschetst heb. En Rapp raakte geïnteresseerd en zei, vertelt u eens verder. Nou, toen zijn wij die nacht in de bar van het Amsterdam verschrikkelijk doorgezakt. En ik zat te oude hoer en zei, Hee -hee -hee. Ik raakte werkelijk op drie. En na zes, vijf sterren cognac.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 Ja, geen kunst. Mijn boek zou ook een bestseller zijn als het op, op, op iedere hotelkamer lag. Wat laat hij in een Daar lag de Bijbel op het nachtkastje. Had iemand voorin geschreven voor troost en opheuring. Zie je, Zaja 25 vers 12. Had iemand bijgeschreven. Als dat niet helpt, bel de escort service.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 Hij zegt: Moet je die opschrijven? Ik zei: Nee, ik onthoud dat. Hij zegt: Ik wil geen slagroom, alleen wat amandersnippers en op het bovenste bolletje een kers. Hij zegt: Schrijf het nou op. Ik zei: Nee, ik onthoud dat wel. Ik kom naderhand terug, hij maakt het zakje open, broodje kroket. <tiedert> En mijn vriend zegt, zie je wel, je had het op moeten schrijven. Je bent de mosterd vergeten. Village People kwam ze tegen in de Haag. U raadt al waar natuurlijk lange poten. Ik ben met ze naar het plein gegaan. Daar hebben we een heerlijk biertje gedronken. En uh, ik trouwens een spaatje rood hoor. Want uh, ik, ik mag geen bier van mijn moeder. En ze wilden wel mee naar de studio om te zingen. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. na zo'n conferentie van Paul van Vliet. Die ook uh, op hetzelfde geslag valt. Uh, zo heeft hij zojuist uh, vermeld in zijn conferentie. Ja, dat was Giao Weos, trouwens. Alvast iets. Dus, uh, baron van de uh, of zo. The ja, en, uh, had in zijn conferentie had hij het ook nog over, uh, over Robert Long. Nou, Robert Long die heeft ook een. Uh, ja, een hartstikke leuk lied opgenomen destijds. Ik heb, ik heb dat nog met uh, mijn collega Ruud Jansen gespeeld, nummer, dat nummer uh, Iedereen doet het, ja. Zelfs Willem Boer op, uh, op 7 mei, die gaat het ook doen s'nachts. Uh, een live radio-uitzending met soulmuziek en... Uh, Tremel of Motown.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 We maagden stellen het nog even uit, ex -katholie. Ja, wat leuk hè? Robert Long met uh, iedereen doet het, nou hier in Zandvoort ook, iedereen doet het, iedereen lust, maar goed ook, want anders had ik geen lunchprogramma natuurlijk. U luistert naar ZFM Bluns luisteraars, uh, we gaan uh, even naar de klok kijken. Het is, uh, ja, bijna zeven minuten voor half twee en om half twee dan uh, ga ik weer het nieuws er even inslingeren. Dat doe ik net zo, uh, net zo vrolijk hoor, dan slinger ik, uh, sling ik zo maar even wat nieuws erin. Helemaal geen probleem mee. Nou, we hebben een aantal up-tempo liedjes gehad. Er zijn ook mensen die houden van een, van een mooi liedje. Van een rustig liedje. Nou, daar hou ik ook wel van. De, ik ga Agard Volkervoer draaien. Dat moment heb ik altijd geweest. Ja, dat is, dat is Robert Long nog even. Die moet ik eerst even zijn strot omdraaien. Want die man, als hij eenmaal gaat zingen... <grijg> luisteraars. Ja, dan zingt hij maar door. Dan gaat hij maar door. Dan gaat hij maar, en dan is hij ook niet meer te stoppen. Dat is het met Robert Long. Nou, ik hoop dat hij nou eventjes zijn mond houdt. Ja. Nou, de Art-Garvoekel staat in de gang te trappelen. Was toevallig in Nederland, dus die, die gaat zingen voor u. Kom op hard, jongen. Ja, daar komt hij aan. altijd nog die mooie, warme, uh, hoge stem. uit Garfunkel. Ik heb hem uh, een week of drie geleden gezien, live, in de Philharmonie in uh, Harlem. Ik zeg, wat is er aan de hand, joh? What's up? Meteen uh, scheden er vier blondjes op het uh, toneel. En die zongen dat voor me. Voor een onblond. is still.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 Maar vanmiddag kunt u in ieder geval nog even genieten, want ik kijk uit mijn raampje hier in de studio naar buiten bij van Zandvoort. En ik zie dat het zonnetje, maar nou het is wel een flauw zonnetje, maar het schijnt. Dus uh, lekker naar buiten vanmiddag. Nou, tot zover dus het Niels Bulletin bij van Zandvoort. We gaan weer over naar een stukje muziek. The London Beat. I've been thinking about you. MUZIEK ah, Lekker, was een oud biedeltje. Kwart voor twee is het alweer bij Sivum Zandvoort, Zandvoort luncht. Hey, hey, hey, morgen om uh, twaalf uur natuurlijk uh, collega Ruud Janssen. En die uh, draait de vernieuwjaar er ook nog achteraan. Dus die wordt uh, morgen vier uur aan de bak hier bij Sivum Zandvoort. Oh, yeah. jo, jo. Maar dat is nog niks... Uh, te vergelijken met mijn collega Willem Boer... die de hele nacht doorgaat uh, op 7 mei. De nacht van 7 op 8 mei. Vanaf 12 uur tot uh, 7 uur. S ochtends luisteren met een soul- en uh, tell -and -and -town nacht, Dus allemaal luisteren uh, die 7 mei. Uh, even spieken wat ik ook weer uh, voor u klaar gaat staan. Want ik had natuurlijk alweer gezocht naar een nieuw stukje muziek. Anders valt er zo'n stilte, hè? Oh ja, uh, een paard zonder naam. <tied> Some De ons gezegd er wegen, er schijnt een nieuw een nieuw kind hier rond te lopen of een nieuw mannetje hier in in, in Zandvoort. Een nieuw kind in town. Kid in town. Iedereen heeft het erover gehoord. People started walking. There's a new kid in town. Ja, ik liep zo voor de uitzending liep ik even over het strand en wie zie ik daar op het strand? Het is niet te geloven. Rob de Nijs. Echt waar gebeurt, luisteraars. Echt waar gebeurt. Nee, nou wordt die mooi! Nou, hou me op, u gelooft er natuurlijk niet, maar het is echt waar. En wat gebeurt er nou met Rob de Nijs? Nou, luister. Dit gebeurt er met Rob de Nijs. Hij zegt tegen mij, hij zegt het wordt zomer.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 en als een jongen Luisteraars, ik neem vast de afscheid van u, want uh, de klok van uh, twee uur nadert. Uh, ik dank u allemaal voor het luisteren en uh, ik hoop dat u er ook morgen weer bent. Om twaalf uh, uur als mijn collega Janssen, uh, Ruud Jansen uh, weer het programma voor u gaat verzorgen. Dus wat betreft, uh, mij betreft een hele fijne dag en uh, wat mijn collega betreft tot morgen bij ZFM lunch. Ja, luisteraars, nogmaals een hele fijne middag toe gewenst. Dit was Charlotte Huyfre bij de uh, uitzending Zierdernieuws. Daar heb ik het. het aan? Zierdernieuws. Zo naast de video via de kabel de op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Zierdernieuws. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur.